Twee bendeleden werden gedood. Zeven omstanders werden geraakt door rondvliegende kogels. De storing bij T-Mobile is voorbij. Klanten kunnen weer bellen en data versturen. Het telecombedrijf werd gisteren getroffen door een hardnekkige storing. Ongeveer een miljoen klanten van T-Mobile hadden last van de storing. Vannacht werden ze geleidelijk weer aangesloten, maar dat ging langzaam om overbelasting van het netwerk te voorkomen. T-Mobile heeft een regeling aangekondigd om gedupeerde klanten te compenseren.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 is de zomer van ZFM met, met nu de Euro Breakdown. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 25e jaargang, aflevering 33. Dat maakte vandaag vrijdag 14 augustus 2015. Deze week hebben we maar 8 stijgers. Wel 19 zittenblijvers, 12 dalers en 1 nieuwe binnenkomer. Dat betekent dat er weer 40 nummers op een rij gaan staan. De top 40 van Europa. Deze week zal die weer naar jou toe komen via dit kanaal, via ZFM. De nieuwe binnenkomer uh, vinden we op een uh, 37e plek. Welke dat is, uh, ga ik het zo direct met je over hebben. En dat betekent dat er uh, eentje de lijst heeft verlaten. En dat is uh, Mans Zelmreleur met Heroes. Die het Eurovisie Songfestival uh, had gewonnen. 16 weken lang uh, heeft hij in de lijst gestaan. De snelste stijger deze week is uh, Martin Solveig. Samen met uh, Sam White met de nummer Plus One. Acht plaatsen gestegen. En de snelste daler, daar gaan we deze week mee beginnen. Dat is Gomez, samen met ASAP Rocky, good for Zes plaatsen gezakt naar een veertigste plek. Deze uitzending natuurlijk de top 40 van Europa... maar we gaan ook kijken naar de top 40 van Nederland, hoe die eruit ziet. En ik heb nog wat artiesten nieuws voor je. Sander is er wederom niet bij, die moet even bijkomen van een weekje kamp. Weekje vakantiekamp, bijkomen, nou ja, het zal allemaal wel... Hey, ik hoop dat je het uh, gisteravond een beetje uh, hebt overleefd. En zij denken wat, ja, die donder en die bliksem. En het regende en het regende. Het was wel een mooi gezicht om te zien, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het hele dorp was uh, meteen in uh, rusten. Dus ik hoop dat je niet rechtop uh, in je bed zat... maar dat je er gewoon uh, lekker van kon slapen. Zo direct om uh, kwart voor vijf zullen we toe zijn uh, aan de top drie van deze week... Maar weet je nog hoe de top 3 van de uh, vorige week eruit zag? Nou, hier komt hij. Nummer 3. Jess Klin op 3, Natalie LaRose op 2 en Adam Lambert op 1. En zoals ik net al zei, beginnen we deze week met de nummer 40, Celine Gomez, samen met Aceh Rocky. Good for you! I'm number 14K. Don't gonna wear that dress yet. Stuff. But the way you touchin' on me in the club rubbing on my miniatures John Hancock, a signature Ooh. Anytime I hear it, know she finna full through And every time we get up, boys end up on the news Ain't worried about no pressin' Ain't worried about the next shake. They love the way you dress, and Ain't got up on you Jackpot, hit the jackpot Just mad a bad miss without the shots <laughs> You look good, girl, you know you did good, don't you? You look good, girl, I Better feel good don't know Selena Gomez samen met A$AP Rocky, good for you. Vorige week nog een 34e plek. Nu op de 40e. Meteen de snelste daler van deze week. De nummer 39 slaan we even over, dat is Last Frequencies. Wij gaan meteen door met 38. Vier weken in de lijst: Five Seconds of Summer. Met she is of De en de enigste nieuwe binnenkomer van deze week... die staat op een 37 e plek, zoals ik al eerder had gezegd. Dat is Sigma. En Sigma zijn Cameron Edwards en Joe Lindsay en die leren elkaar kennen op de Universiteit van Leeds. En uh, sinds 2006 werken ze dan uh, samen... en binnen twee jaar beginnen ze dan hun eigen platenlabel ook meteen. Live Recording, zoals het zo mooi heet. Nou, voor uh, DJ Fresh maken ze ook samen met Coco en de, de single Tute waarmee ze een bescheiden notering in de Britse hitlijsten weten te scoren. En eind 2013 verschijnt dan hun eerste eigen single, Root Boy, die kennen we allemaal nog wel. Uh, die had de 56ste plaats in de Britse hitlijsten. Maar de opvolger, Nobody To Love, komt op 19 april 2014 van niets op nummer 1 binnen in de Britse lijst. En in de Nederlandse top 40 komt dat nummer tot aan de zevende plaats. Nou, met Changing, waarop ook Paloma V te horen is, scoort het duo. Eind september hun tweede hit. Nou, dit keer gaat het duo samen met Ella Henderson. In een prachtige samenwerking. En uh, dit zal dan hun derde hit kunnen gaan worden. En dan heb ik het over de single glitterball. Sigma is samen met Ella Henderson op 37. Nieuw binnengekomen deze week. Ik You like a real lady. I keep you at the cold. I give you all my time, baby. You know, even when we're apart. deze week van 31 naar 35... ...in hun uh, tiende week dat ze we erin staan... ...de York samen met Chris Brown. Five more hours. En de vooroordelen die het nieuwe eh, ...samen met Ella hours. Henderson, Glitterball, 37... En dan missen we nog eentje ertussenin. Dat is uh, 36, uh, Avicii, Waiting for Love. Na de 34 uh, slaan we ook over. The Weekend Can't Feel My Face. We gaan door naar 33. Een tweede week, Robin Schultz met Sugar. Vorige week nog een uh, 35e plek. Dus uh, twee plaatsen gestegen in een tweede week. Robin Schultz. Yeah. Deze Robin Schultz, 33 Sugar. De 32 noteringen slaan we open, dus ze zitten blijven. Ja, daar hebben we de film van deze week zes weken lang staan zie je de lijst. Demi Lovato, Cool voor de Summer. En we gaan door met de 31. Er zijn een paar dames bij elkaar. Little Mix, Black Magic. 30ste plek veroverd. Kijk. Tijd voor een uh, kleine resume... ...welke platen we wel en niet hebben gehad. Ik weet het, weet jij het ook. Nou, mocht je niet weten... ...hier komt hij op 40. Celine Gomez samen met A$AP Rocky. Good for you. 39ste plek voor uh, Last Frequency... ...samen met Unique Divide, Reality. 5 seconds of summer, she's kind of hot... ...vinden we op 38. En op 37 vinden we de nieuwe binnenkomer... ...van deze week Sigma... ...samen met Ella Henderson, Glitterball... Avicii, Waiting for Love, dan op 36. 35 is een ander van Dior, samen met Chris Brown. Five more hours. Vorige week uh, nieuw binnengekomen gekomen op 37. Deze week op 34. The Weekend met Can't Feel My Face. Hetzelfde voor Robin Schultz met Sugar. Vorige week 35, deze week 33. Demi Lovato, cool voor de zomer vinden we op de 32 e plek. De 31 e plek is voor de Little Mix die je net hoorde met Black Magic. En op 30 uh, vinden we een uh, One Direction dan. Met uh, Drag Me Down. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Vredo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan de nummer 29 draaien van deze week. Kelvin Harris samen met The Disciples. How deep is your love? Blijven zitten in hun uh, derde week. So deep, deep your love.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 When you need that, I'ma let you have it. Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes. yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me. Cause it's pain <sighs> you be spitting <sighs> over.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 Keep them please rub them down be Even verder dat met uh, Nicki Minaj en Everdeck. Helemaal mama op uh, 27 in hun uh, 14e week dat ze in de lijst uh, der lijsten yeah. staan. hier breakdown uh, hier op uh, ZFM Zandvoort. Hey, even een klein beetje nieuws uh, van de sterren. Want weet jij bijvoorbeeld wat uh, Pharrell Williams in zijn kleedkamer wil hebben? je denk ik nu. Wat interesseert mij daarna. Nee, het is best wel grappig. Want uh, artiesten die hebben uh, soms, nou, meestal best wel lange wenslijstjes uh, voor in de kleedkamer. Bij uh, Pharrell uh, moet er een uh, foto hangen, een specifieke foto, die moet helemaal ingelijst zijn en uh, alles erop en eraan. Uh, die foto, dat is een, uh, een foto van de astronoom Carl Sagan. Ja, echt waar. Nou, wat er verder nog uh, in zijn uh, kleedkamer moet staan... Um, Flessen tequila en vodka. En daarnaast uh, glutenvrije crackers en een doosje lucifers. Uh, dan mag er mag ook bijvoorbeeld in de zaal uh, geen verlichte reclame zijn. En uh, ja, zo, zo gaat het lijstje nog uh, door en door en door. Want zo is in een uh, document te lezen. wat uh, de smokinggum.com uh, beslag op wist te leggen. Uh, Kun je zien op dat lijstje dat gewoon zijn, recent zijn dieet is veranderd. En nou ja, ga zo maar door. Uh, er worden vijf suggesties gegeven voor uh, maaltijden die voor hem gemaakt mogen worden. En uh, ik weet niet wat die, al die artiesten hebben altijd uh, met uh, die wensenlijstjes. Maar goed, het hoort erbij, zullen we maar zeggen. Hé, hey, uh, Demi Lovato dan. Donderdag is de app Demi Path to Fame verschenen. De makers van de app bouwden een verhaal rond Demi Lovato... die de gebruikers uh, kunnen helpen weg te zoeken naar de bekendheid. Zowel uh, voor als achter de schermen voor de ontwikkeling van de app was Lovato uh, zelf betrokken. Zo gaf ze adviezen, hielp ze met de kledingkeuze. keuze... gaf ze ook haar uh, hondje Bobby een uh, plek. Nou, de app is uh, verkrijgbaar voor uh, iOS en Android. Ik weet niet of ik hem ga downloaden, maar weet je, misschien vind jij het leuk. Gewoon doen. Kan lekker spelen met uh, Demi Lovato. Hé, hey, uh, nieuwe track dan van uh, Felix Sean. Want met uh, bijvoorbeeld zijn remixes uh, van Cheerleader, van Omi en uh, Ain't Nobody Last Me Better... is hij uh, momenteel een van de heetste DJ's van dit moment. Maar Felix Shaw heeft alweer een uh, nieuwe uh, hit klaarstaan. Book of Love gaat verder uh, op de zaal van zijn samenwerking met uh, Jasmine Thompson. Een uh, beat en een uh, aanstekelijk refrein moet ervoor zorgen dat deze track ook weer... Uh, nou, bij op uh, zoveel repeat, uh, nou doe maar gewoon alleen repeat, uh, gaat staan. Zou opnieuw een hit betekenen voor de 20-jarige Felix. De Duitse DJ gaat uh, toch al lekker wereldwijd. Uh, staat of stond hij in de top 10 met zijn vorige singles. En dat is uh, niet alles. Want Felix gaat op uh, tour door de Verenigde Staten. Waarna hij uh, de komende maanden ook nog door Zuid-Amerika reist. En dat is niet verwonderlijk. Want in de VS uh, flikte hij het om uh, met de remix van cheerleader op nummer 1 te komen. Nou, de laatste Duitse act die dat plikte was... Uh, Milli Vanilli, die kennen we nog wel. Nou, zo direct uh, nog meer artiesten nieuws. Bijvoorbeeld. Uh, over One Direction, jou. Kan het ook anders? Eerst gaan we verder met de uur breakdown. Met de nummer 24 van deze week. Dat is uh, Flowrider, Robert Thick en The White. I don't like it. I love it. Zeven weken in de lijst. I like it. I love it, love it, love it. Uh oh oh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 The words are just gold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 Tied up like a shoelace I don't like it, I don't like it Heeft en uh, weer lekker geland is, dan uh, moet het helemaal goed komen. Nummer 21 dan staat op nummer 1 in de Nederlandse top 40. We hier op 21, Nicky Jerma en Ricky, ik leef die <tied> No ben nog zo Ik doe die, en Voor deze Lena, 13 weken ondertussen in de lijst. en de negende plek is hoogste notering. is een top 10 notering voor deze track Traffic Light. De volhoorde je Nicky Jam en Enrique Iglesias met de uh, El Perdón, Twee weken in de lijst en uh, helaas uh, blijven zitten. Op een uh, 21ste plek. In hey, de nummer 19 uh, gaan we voor je overslaan uh, helaas. Uh, die uh, hou je toch goed. Die gaan we denk ik volgende week wel of zo eens rijden. Dus uh, Wiz Khalifa, samen met Charlie Pott. See you again. Oude nummer 1 uh, hit. 17 weken in de lijst. Vorige week op 18. Deze week op uh, nummer 19 dus. En we gaan het uh, laatste nummer van dit uur draaien. De nummer 18 uh, van uh, deze week. Die is in handen van uh, Pharrell Williams. Zes weken in de lijst. Eén plaatsje helaas gezakt. Met zijn nieuwe single, Freedom, vooral Williams hier op CFM's antwoord bij de year breakdown tot straks.